NL. Dus u wilt goedkoper vliegen dan met... Ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. <laughs> Dit is Radio 1. 11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Egyptische president Mubarak wil opstappen, maar niet nu... Dat zou hij hebben gezegd tegen de Amerikaanse oorlogsverslaggeefster Christian Amanpour. Ze zegt dat ze hem na een gevaarlijke tocht heeft gesproken in zijn paleis in Cairo. Mubarak zou hebben gezegd dat hij er na tientallen jaren helemaal klaar mee is. Ik wil stoppen, maar dat kan voorlopig niet... omdat er dan totale chaos uitbreekt, althans Mubarak. De president zou bang zijn dat de radicale moslimbroederschap de macht zou grijpen. Hij zou dat ook hebben gezegd tegen president Obama. Op het Tahrirplein in Cairo is het relatief rustig, maar de sfeer is toch gespannen. Er zijn nu naar schatting zo'n 4000 mensen op het plein. Af en toe laait het geweld tussen aanhangers en tegenstanders van president Mubarak weer op. Bij geweld tussen de twee groepen vielen vandaag opnieuw doden en raakten mensen gewond. Vicepresident president Soleiman van Egypte heeft de moslimbroederschap uitgenodigd voor een dialoog. Dat deed hij in een interview op de staatstelevisie. De radicale beweging was tientallen jaren in Egypte verboden... De moslimbroederschap en oppositieleider El Baradei weigeren tot nu toe om met de regering te overleggen. Ze vinden dat president Mubarak eerst moet opstappen. nos kamerman Erik Feiten is weer terecht. Hij werd vannacht op het vliegveld van Cairo door de autoriteiten tegengehouden. Hij moest zijn apparatuur afgeven en werd daarna geblinddoekt. Even na acht uur vanavond meldde hij zich telefonisch op de journaalredactie. Hij vertelde dat hij de hele dag in een busje is rondgereden... zonder eten of drinken en dat hij is bedreigd... Minister Rosenthal heeft in de Tweede Kamer gezegd dat drie Nederlandse journalisten... onder moeilijke omstandigheden vastzitten in het Ramseshotel in Cairo. Volgens Rosenthal kunnen de drie er niet zomaar uit. Maar het hotel wordt afdoende beveiligd... en de Nederlandse ambassade heeft de hele dag contact met hen, zei de minister. Het wordt voor de media steeds moeilijker om verslag te doen van de opstand. Vandaag waren er berichten dat de aanhangers van president Mubarak... hotels binnendringen op zoek naar journalisten... Drie journalisten van de Arabische nieuwszender Al Jazeera zijn vrijgelaten. De Amerikaanse minister Clinton heeft het geweld tegen journalisten en vreedzame demonstranten scherp veroordeeld. Clinton sprak van een schending van de internationale persvrijheid en noemde alle geweld onacceptabel. Het calamiteitenfonds van de reisbureaus keert 2 miljoen euro uit aan toeristen die in Egypte of Tunesië waren. Mensen die hun reis door de onrust in de landen moesten afbreken... krijgen de meerkosten daarvan terug. Ook krijgen ze geld voor niet-genoten vakantiedagen. Het Calamiteitenfonds verwacht de komende tijd nog meer geld wordt uitgekeerd... aan toeristen die gedupeerd zijn door de onrust in Egypte. Minister Roosentaal vindt achteraf dat Nederland meer had moeten doen... om de executie van de Nederlands-Iraanse Sarah Bahrami te voorkomen. De vrouw werd vorige week zaterdag opgehangen... In een Kamerdebat zei Rosentaal dat hij op het punt van leven en dood is misleid... en dat hij daaruit lessen wil trekken. Nog een dag voor de voltrekking zeiden de Iraanse autoriteiten dat er tijd was. Al dus Rosenthal. De minister noemde het een gebeurtenis zonder weerga dat je zo wordt misleid. Ik had eerder naar het hoogste niveau moeten gaan, zei Rosentaal in de Kamer. Hij noemde de nacht van zaterdag op zondag een van zijn slechtste nachten... GroenLinks-fractievoorzitter Sap heeft vanavond leden van de partij... bijgepraat over de missie naar Afghanistan. Vorige week ging de Kamer akkoord met de missie met steun van GroenLinks. Een groot deel van de achterban van de partij heeft daar moeite mee. En GroenLinks-Kamerleden geven deze week uitleg aan de regio's. Sap was vanavond in Amsterdam. Ze kreeg daar een groot aantal kritische vragen. Veel Amsterdamse leden zijn het niet met het besluit eens... maar staan wel achter Sap. De fractievoorzitter zei dat GroenLinks de Afghanen niet in de steek wil laten... Een van de sprekers noemde haar mega naïef. Zaterdag houdt GroenLinks een congres dat in het teken staat van de missie. Het KNMI waarschuwt voor harde wind vannacht. In het hele land wordt een stormachtige zuidwestelijke wind verwacht. In het noordwesten kunnen zware windstoten tot 85 km per uur voorkomen. ProRail en de NS denken dat de wind voor problemen op het spoor kan zorgen. Daarom hebben ze de treindienst in de kop van Noord-Holland vanaf vannacht losgekoppeld... van die van de rest van Nederland. Ook waarschuwde NS dat treinreizigers morgen rekening moeten houden met vertragingen. De Nederlandse vrouwen tennisploeg heeft ook de tweede wedstrijd voor de Fed Cup gewonnen. Oranje versloeg vandaag in het Israëlische eilat Hongarije. Michela Krajicek en Oranja Rus wonnen hun enkelspel... en ook het dubbel van Kiki Bertens en Richelle Hogenkamp eindigde in winst. Nederland is nu zeker van de eerste plaats in Pool D... ongeacht de uitslag van de duel tegen Letland. In de play-offs wordt gespeeld om een plaats in Wereldgroep 2. Het weer vannacht bewolkt en regenachtig... bij een stevige aantrekkende zuidwestenwind dus. Morgen de hele dag onstuimig. Boven de Wadden kan de zuidwestenwind stormkracht bereiken. Het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik ben Femke van den Bos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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv. De krant van morgen, Den Haag vandaag en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Max van Wezel. Goedenavond. Hosni Mubarak heeft ermee ingestemd dat zijn zoon Gamal Mubarak... hem niet meer als president van Egypte zal opvolgen. En nu heeft dictator Saleh van Jemen weer aangekondigd dat zijn zoon Ahmed... ook afziet van het presidentschap. Het is een slechte tijd voor zonen. Joe Jackson, and you can't get what you want till you know what you want. Het oog op de tweede dag van heftige gevechten... tussen voor- en tegenstanders van president Mubarak in Cairo. De journalisten zijn om veiligheidsredenen... van het Tagrierplein verhuisd naar het eiland Samalek in de Nel... maar desondanks doet Sander van Hoorn straks verslag. Waarom doen de voorstanders van de Egyptische president... zo lelijk tegen de media, vraag ik Sander en ook Jos Strengholz... Hij is Anglikaans priester in Cairo... en oud-correspondent van het Reformatorisch dagblad Aldaar. En met nog een andere oud-correspondent in het land van de Nijl, die van NRC namelijk, Harmbordje Senior... praat ik over de rol van het Egyptische leger. Want het leger... Dat is Egypte luidt zijn stelling. In eigen land kwam minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken in de problemen. Hij had alles gedaan om de Iraniërs ervan te weerhouden... Sarah Bahrami te dood te brengen... maar ja, nu bleek dat hij niet eens met zijn Iraanse collega erover had gesproken. Dus moest hij op de knieën. En zaterdag moet Jolande Sap zich voor haar passie voor Afghanistan verantwoorden... tegenover het congres van GroenLinks. Vanavond oefenen ze alvast in het pakhuis De Zwijger in Amsterdam. En we gaan haar zo vragen... Hoe verliep die krachtmeting? Is ze zenuwachtig voor zaterdag? En is ze überhaupt bang voor de linkervleugel van haar partij? Een gesprek straks met de fractieleider van GroenLinks. En hoe overleefde Nelson Mandela zijn jarenlange gevangenschap... op het Robben-eiland? Door te boksen. Sportjournalist Erik Brouwer schreef er een boek over... en ook hij is hier. Maar eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 3 februari. Opnieuw een onrustige dag in Egypte en vooral op het Tahrirplein in Cairo. Terwijl premier Shafiq zijn verontschuldigingen aanbood... voor de gevechten van gisteren, raakten voor en tegenstanders opnieuw slaags. Stenen, stokken, blote vuisten, alles werd gebruikt. De pro-Mubarak demonstranten hebben hun aantal vijanden flink uitgebreid. Baradai is our enemy. Israël is our enemy. USA is our enemy. France is our enemy. Sierra TV, is is ouderheimelijk. Altjes, Sierra TV. Ja, ja, want de pers is gebombardeerd tot volksvijand nummer 1 in Egypte. NOS-cameraman Erik Feiten werd de hele dag vastgehouden, geblinddoekt en bedreigd. Harald Doornbos werd door een woedende menigte uit zijn auto gesleurd. Jongens met die hakmessen en dat bloed en die stokken. En nou, de raam was al ingeslagen. Iedereen om ons heen. Een soldaat wist te nauwe nood een lynchpartij te voorkomen. Die zei, oké, okay, die ging voor in de auto zitten, die beschermde ons. Die zegt, eh, hou je gedijst, we proberen hier weg te komen. En ja, zo zijn we weggekomen uiteindelijk. Harald Dornbos was dat. De journalisten in de buurt van het Tagheerplein zitten feitelijk opgesloten in een hotel... en kunnen nauwelijks meer verslag doen van de gebeurtenissen, meldt een RTL-verslaggever. Ja, ik hoor al mijn collega's die even buiten zijn geweest... dat ze of meteen weer rechtsomkeer terug het hotel in zijn gerend... omdat ze zich bedreigd voelden door die promo-baar demonstrant. De premier, Mark Rutte, zag het allemaal met ingehouden woede aan. Je blijft gewoon met je tingels van journalisten af. De diplomatieke druk op de Egyptische regering zal worden opgevoerd. Ja, wat moet je anders doen? Nou, we gaan niet nu een fragat sturen, als u dat bedoelt. Ondertussen zit de hoofdrolspeler van het drama in K.I. nog steeds op zijn troon. Wel tegen win en dank, zei hij tegen een journalist van ABC. Hij zei me dat ik me fed up na 62 jaar in het publiek leven. Maar hij zei, als ik vandaag there will er chaos zijn. Ja, nou, misschien dat de president een keer een uh, buitenlands journaal moet volgen of een uh, blik uit het raam moet werpen. Nou, wie dat vanmorgen in Queensland in Australië deed, een blik uit het raam werpen dan. Die zag de enorme pijnhoop die ze klon Jassie had aangericht. Afgerukte daken, ontwortelde bomen en vernielde auto's. En de bananenoogst is verloren gegaan. En bananas for sure. We're not to have bananas for nine months at least. Tja, dat Australië eerst overstromingen van bijbelse proporties... en nu een monsterstorm. Voor deze meneer mag het weer even rustig worden... want zoveel vindt hij er niet aan. Too fast, too dark and too... To my noise. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En hier zit uh, Juris Stubinitsky-Hellas, de krant van morgen. Trouwcorrespondent Eduard Padberg vroeg zich af hoe Egyptenaren in de grote chaos aan eten komen. Want winkels zijn geplunderd en melk, eieren en brood zijn schaars in Cairo. De druk op de voedselvoorziening neemt elke dag toe. De bedrijven die zorgen voor de aanvoer van eten... zijn van de ene op de andere dag gesloten. Toch verkopen sommige winkels via de achterdeur eten aan bekenden. Je moet creatief zijn om aan je eten te komen, zegt een winkelier. Maar de vooruitzichten zijn slecht. Doordat de haven van Alexandria plat ligt... kan er geen eten worden geïmporteerd. Sommige mensen denken dat de voedselschaarte leidt tot het einde van de opstand. De mensen zijn het zat. Ze willen terug naar hoe het was, zegt een van hun. Een miljoen ouderen kunnen over twintig jaar niet meer thuis wonen... en zitten dan in een verzorgings- of verpleeghuis. Dat maakt het Sociaal Cultureel Planbureau morgen bekend... en het Nederlands Dagblad heeft het rapport al in handen. Het SCP zegt dan ook dat het noodzakelijk is... om sneller te signaleren of een oudere kwetsbaar is. Zo kan er ook sneller hulp worden ingeschakeld en kunnen mensen langer thuis blijven wonen. De ouderen die later in verpleeghuizen belanden hebben een laag inkomen en een lage opleiding. Ook zegt het SCP dat het vooral vrouwen zijn die hun partner hebben verloren. Die kwetsbare groep heeft zoveel lichamelijke en sociale problemen... dat ze vier keer meer kans hebben om in een verpleeghuis terecht te komen dan gezonde leeftijdsgenoten. Slecht nieuws voor bedrijfsartsen in De Telegraaf. Bijna de helft van de Nederlandse werknemers is ontevreden over die arts... en ziet hem vooral als een agent van de chef die met verzuimcontrole bezig is. Dat blijkt uit een rondvraag van de FNV. De vakcentrale deed de peiling omdat er steeds meer klachten binnenkwamen over de bedrijfsarts... die de grote afwezige is op de werkvloer. Nou, de Vereniging voor Bedrijfsgeneeskunde bestrijdt natuurlijk deze uitkomsten... want uit onderzoek blijkt juist dat veel meer mensen tevreden zijn over de bedrijfsarts... Wel is er volgens de vereniging een probleem met de toegankelijkheid van de artsen. Ze moeten werknemers vaak van bovenaf nog toestemming vragen om naar de arts te gaan. De doorstart van de Nederlandse kledingmaker van de Paus is mislukt. Kerkkledingbedrijf Stadelmaier leverde in 2008 nog de kleding voor het bezoek van Benedictus en zijn gevolg aan de VS. Maar dat gaat in de toekomst dus niet meer gebeuren. Dat staat in het Nederlands Dagblad. En de oorzaak van dat faillissement ligt bij de ontkerkelijking... en bij de schandalen in de Rooms-Katholieke Kerk. Daardoor is er minder geld voor kazuifels en misgebaden. De inboedel van het kerkkledingbedrijf gaat naar een kledingontwerper in België. Niet alleen suiker verergert ADHD... ook een tomaat of melk kan kinderen behoorlijk druk maken. Dat zeggen Nederlandse onderzoekers in NRC Next. En dat onderzoek komt ook in het medische tijdschrift The Lancet. Welke voeding leidt tot ADHD-gedrag, dat verschilt per kind... zegt onderzoeker Jan Buitelaar. Drukke kinderen krijgen vaak gedragstherapie en ritalin... maar ze kunnen volgens Buitelaar beter op een apart dieet. En wie dat dieet wil volgen, moet het roer drastisch omgooien. Het begint met rijst, wit vlees, water en een beetje groente... Een soort paardenmiddel, zegt Buitelaar, maar als het gedrag door verbetert, weet je dat voeding een rol speelt bij die gedragsproblemen. Door stapje voor stapje ander eten voor te schotelen... kom je erachter waardoor het kind zo druk wordt. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid, in de ochtendbladen.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 By But we'll grow old together, we'll grow old together, and this love will never this own love.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 on moving right along Rood in Australië, het land van al die stormen en uh, overstromingen dus. Lior, en het nummer heette This Old Love. De rubriek Cairo vandaag. U hoorde het, het leger staat op het Tahrirplein in Cairo... als buffer tussen de pro- en de anti-Mubarak-demonstranten. En de journalisten hebben het plein verlaten omdat ze zich bedreigd voelden. Dus, uh, correspondent Sanne van Hoorn, waar zit je nu? Ik zit nu in het uh, hotel ietsje verder bij het... Uh hier plein vandaan. We zaten in een hotel wat er echt aan stond. En um, ja, dat was een hele lastige afweging vanmiddag... waarbij waar we uiteindelijk besloten hebben om toch ietsje verder weg te gaan zitten. Maar nu zie je dus niet meer wat er gebeurt. Nee, de eerste rij zit heeft voordelen en heeft nadelen. Het voordeel is dat je op de eerste rij zit en het nadeel is dat je op de eerste rij zit. Het was op een gegeven moment nodig rond het hotel. Dus daar zullen ze wel uh, kijk op hebben om uh, s'avonds en s'nachts... Een eigen knokploeg in de lobby van het hotel samen te brengen. Om ons te beschermen. En um, het probleem was dat vanuit dit hotel, waar we zaten. je uh, je blanke neus niet eens buiten de deur kon steken. Of uh, je kwam uh, groepen tegen waarvan je dan maar moet afwachten. of ze het uh, goed met je voor hebben. En als je uh, ook nog maar iets buiten je hotel wil zien. Uh, was onze afweging. Uh, dan kun je beter naar een hotel uh, gaan waar je wat makkelijker naar buiten kunt. En het nadeel is dus dat als je dit buiten loopt, ik bedoel, we zitten nog altijd wel heel dichtbij en ik kan nog wel wat zien. Maar ja, dan, dan, dan zit je dus wat minder bovenop. En is het een lastige afweging. Ik weet nog altijd niet of het de juiste keuze is geweest, maar... Qua veiligheid in elk geval wel. Nou, dat lijkt me niet uh, onverstandig. Jos Strengholt woont al twintig jaar in Cairo. Actief blogger en bovendien Anglikaanse pater daar. Het zijn vooral de promo-Barak-aanhangers die uh, boos zijn op de media. Heeft u een verklaring voor die agressie? Nou, ik denk dat je wel met enig recht kunt zeggen dat door een, een zender als Al Jazeera bijvoorbeeld. wel behoorlijk eenzijdig wordt, uh, wordt bericht. Uh, en ik, ik denk dat bovendien ook wel een rol speelt dat. Egyptenaren nogal snel de neiging hebben om als er problemen zijn... ook heel vlug naar, naar andere, naar buitenstaanders te wijzen... en bijvoorbeeld het buitenland. En wat is er dan mooier om te zeggen... Ja, het zijn de buitenlandse media die dit hebben aangesticht... Dat is zo'n natuurlijke houding hier in Egypte om, om buitenlanders de schuld te geven. Uh, dat ik denk dat het nu ook een rol heeft gespeeld. Hier aan tafel in Hilversum, Harm Bortje, Harm Bortje senior om precies te zijn. Twaalf jaar correspondent voor de NRC en de VPRO geweest in Cairo, nu in Nederland. Uh, is dat inderdaad een uh, trekje van de Egyptenaren om alloel, buitenland uh, de schuld alloel, te geven? heel komt van buiten. En dus ook van de internationale, en media. Van de internationale media? En ook van de nationale media. En die bent zelf nooit de schuld, iemand anders is altijd de schuld. Hoe gaat dit aflopen trouwens? We hoorden net in het nieuws mensen die zeiden van, nou ja, de, de meeste Egyptenaren zijn het protest eigenlijk een beetje zat. Het gaat verlopen. Nou, ik, wou, ik zit hier dus ik kan alleen de televisie kijken. Uh, wat ik me sterk afvraag is, je krijgt alleen beelden van het Agierplein aan het omstreken. Ik ben zo ontzettend benieuwd wat er bijvoorbeeld in die hele drukbevolkte de delta gebeurt. Met... Of daar ook uh, de ja. demonstraties zijn? Ja, op... ja, bijvoorbeeld het hele afgelopen jaar is het op het arbeidsfront heel onrustig geweest. Er zijn staken geweest, protesten en Dat is al een hele lange tijd zo. En wat gebeurt er nou in Egypte? textielstad, Maghalla-Kubra. Het ene wat ja, ja. ik daarvan gehoord heb, is dat in die stad... van de ruim een half miljoen inwoners... 1750 mensen op een gegeven moment... Loop door het portret van, van Moerbrak gesloopt hebben. Vind ik 17, als dat waar zou zijn... vind ik 1750 mensen op een bevolking... van een half miljoen boze arbeiders... al een heel jaar lang, niet veel. Joost Trenghout, heeft u informatie... over wat er buiten de binnenstad van Cairo gebeurt? Nou, volgens mij is er in, de Mah in Mahalla deze week... wel meer gebeurd. Er zijn wat grote demonstraties geweest... Ook in een stad als Mansoura is dat gebeurd. In Ismailia in Suez, dus in allerlei en Suez. Ta en Tanta? Wat zeg je? En Tanta? Uh, Tanta uh, heb ik weinig over gehoord. Volgens mij is het daar redelijk rustig gebleven. Tanta is de hoofdstad van de delta. Hè? dus een miljoen inwoners. Dus ja, en, dus er zijn ook al meer steden. Als je bijvoorbeeld naar het zuiden gaat... Uh, zijn er ook, ook, is het beduidend minder gedemonstreerd... dan wat er in Cairo, Alexandria en Suez is gebeurd. Behalve Asyut waarschijnlijk. Nou, daar, daar viel het ook wel mee. Daar heb ik ook niet echt verhalen van gehad dat het daar nou zo dramatisch was. Er zijn een paar duizend mensen de straat op geweest vandaag, maar dat ging dan om, om 3000 of zo. Ik wil weer even naar uh, Sander van der Hoorn. Uh, ja, die agressie die, uh, die er is tegen de media, nou ja, het heeft kennelijk iets te maken met de neiging van naar om het buitenland de schuld te geven, maar uh, is, is, is het terecht? Zijn de media te, ja, te veel op de hand van de tegenstanders van Mubarak misschien? Ja, weet je, het lastige is, ik kan alleen voor mezelf spreken en ik weet van mezelf, van mijn directe collega's, dat we gisteren nog bijvoorbeeld heb ik voor de NOS Radio uh, langs de kade van de Nijl gesproken met uh, mensen van wie het bootje helemaal leeg was. En die zeiden, uh, wat je nou van Mubarak vindt of niet, hij bracht stabiliteit en toeristen en dus geld voor ons. En dus uh, uh, kijken we hier uh, op zijn minst gemengde gevoelens naar. En, Kijk, ik, ik vind het wel je plicht om ook dat soort geluiden te laten horen, zoals we op een gegeven moment ook hebben laten horen en zien dat mensen na de toespraak van Mubarak, waarin hij zei dat hij uh, na de volgende verkiezingen weg zou gaan, dat mensen van het plein liepen en zeiden het is goed zo. Maar ja, er dus gebeurt iets uh, op een plein en uh, je hebt dus ook de verplichting om uh, de mensen op het plein aan het woord te laten. En de eerste dagen waren er gewoon geen pro-Mubarak ja behalve dan de mensen die je er zelf bij zocht. Nu ze er wel bij komen, hou ik ook die mensen een microfoon onder uh, de neus. Kijk, wat we op dit moment aan het doen zijn is uh, eerste lijn geschiedschrijving. En dus moet je beide kanten optekenen. En uh, de oh. mensen thuis en uh, de geschiedschrijvers later, die mogen beoordelen wie er gelijk had en wie niet. Harm Botje, Harm Botje, senior. Uh, veel gaat afhangen de komende dagen van de rol die het leger gaat uh, spelen. Uh, jij bent expert een beetje op het gebied van de rol van het leger in Egypte. Hoe, hoe, hoe groot is die rol? Enorm. Uh, in mijn analyse, althans, kon je rustig zeggen dat het regime is het leger. En uh, Er is dus geen sprake van steunt het leger het regime. Nee, het regime is het leger. En uh, dat is al zo sinds 1952, sinds Nasser de macht overnam met zijn officieren. En het is nooit veranderd. Uh, waarbij je nog de verfijning kunt aanbrengen. Het is eigenlijk een regie van autofficieren. Je wordt in Egypte zo rond je 40 als opofficier keur gepensioneerd. Taal-tropje jaar gehad? Ja, gehad. En dan krijg je dus de dag voordat je gepensioneerd wordt. Wat ga je dan doen na je pensioen? Nou, je krijgt eerst nog een rangsverhoging. De dag voordat je met je pensioen gaat. Want dan krijg je dus het pensioen dat bij die rangsverhoging hoort. En daarna kan je kiezen. Als jij dus een leuke baan in de burgermaatschappij. word je gewoon gelanceerd als een projectiel. Er veel oud-generaals ook gewoon elders in de samenleving. Ja, oud-kolonels, oud-kolonels. Op hele belangrijke punten. de tweede paas moet je niet vergeten. dat bijna een derde van de Egyptische industrie in handen van het zelf is. Je hebt de hele. Wat deze... hebben ze dan in handen? Niet alleen wapenhandel of nee, zo. Nee, maar... nee, nee. Ze, ze maken ook, broodroosters en ze bakken brood en ze bakken stenen en dat soort dingen. En uh, dus een derde van de van van de industriële output in Egypte is van de militairen van de, de, de, de, de, de uh, militaire industrialisatieorganisatie... die onder het ministerie van Defensie valt. Hm. Uh, die maken ook tanks, die maken wapens en dergelijke. Maar, maar ook broodroosters. Ook broodroosters, ja. ja dat is een hele machtige, een buitengewoon machtige instelling. Joost Trengholt, waarschijnlijk wil het leger... dat economisch imperium ook beschermen. Maar werkt dat, op, werkt dat nou in het voordeel van uh, Mubarak, denkt u, of, of in zijn nadeel? Eigen, een, eigenaardige vraag, want ik ben het helemaal met uh, meneer Botje eens... Dat, dit, dat het leger, werkelijk de samenleving, is hier. U herkent dat beeld. De, die hebben zo'n enorme macht hier. Het, al, de, ze hebben de clubs, de zwembaden, het, het goede leven. Goedkope huren, auto van de zaak. Formidabel. Je ziet zo vaak mannen met, achterin een autootje zitten... die gereden worden door de chauffeur. En dan weet je meteen, dat is een auto van het leger. En het staat er dan ook op. Geish, dat is dan de, de, de, het aparte nummerbord... Mm. En zo zit de samenleving in elkaar. Dus, uh, en, uh, je hebt niet zoals in Nederland een paar generaals. Je hebt hier honderden generaals. Uh, uh, allemaal mensen die naar toppositie zijn gekomen in het leger. En, en meneer kan Stengel, kan, worden. kan iedereen bij het leger die dat wil? Of uh, is dat alleen maar een bepaalde bovenlage? Van een bordje. Uh, dat was vroeger zo, dat we zeggen, maar, uh, in de tijd van zeg maar, Sadat de Ruweg, dus zeg maar in de jaar, eind jaren 70, begin jaren 80, uh, zijn allerlei extra privileges voor de militairen gekomen. Onder andere dat kinderen van militairen voorrang hebben op de militaire academie en op de politieacademie. En dat zijn de juiste twee instellingen waarmee je in Egypte carrière kan maken. Dus het is langzaam verwoorden, en ik denk dat Strenghold het daarmee eens is... Uh, tot een soort gesloten kast. Het is nog niet helemaal gesloten, je kan er nog wel in... maar het heeft die trekker gekregen. Een gesloten kaste, Jos Strenghold? Ja, als je, als je onderaf wil beginnen, dan kan je een, een, een lager officier worden. Maar wil je bij de top komen, dan moet je bij de top beginnen. Dan moet je van de familie zijn. Wel toch even naar de nabije toekomst kijken, Harnbotje? Uh, gaat dat leger met al zijn macht Mubarak laten vallen? Of denken ze juist van: nee, dan brokkelt onze macht ook af, we moeten die man nog even houden? het leger brokkelt niet af of Mubarak er zit of niet. Maar uh, uh, het leger is niet onelegant. Het heeft een keurige. Het, is een, een, een, het, is, het heeft een Engelse traditie. Dat kan je ook duidelijk zien met alle officieren. Er wordt keurig geluncht, die paard is gegeven, et cetera. En ze zullen Moebarak op een gegeven moment wel zeggen: Je moet weg, want dit is niet te handhaven. Maar er wordt een elegante oplossing gezocht. Dus je gaat over drie maanden. Keurig heeft een galbasoperatie gehad vorig jaar. Dus je gaat gekeurd naar Heidelberg, naar een of ander instituut, om daar te revalideren. Tegen die is september zijn er nieuwe presidentsverkiezingen. Dan krijgen we Omar Suleiman een andere sterke man uit, dat uit, is de uit hetzelfde huis. Dat is de huidige vicepresident en daarboven het, het hoofd van de militaire inlichtingendienst. Meneer Strenghold, verwacht u dat ook, dat het uiteindelijk misschien... met een wisseling van de wacht eindigt, maar dat die kast aan de macht blijft? Nou, je zag vandaag in een, in een interview op televisie met de vicepresident Omar Suleiman die uitgebreid zich op televisie liet, uh, liet interviewen... En het als een sterke man overkwam. En Mubarak werd ook geïnterviewd, maar die liet zich niet filmen door CNN. En die zei een paar stoere dingen als... Ach, ik had eigenlijk liever al weggewild, maar ja, ik moet het land nog helpen. Dus ik, ik denk dat je het zelfs daarin al kan zien dat de macht al verschoven is nu. Tot slot even naar uh, correspondent Sander van Hoorn, ook in Cairo. Wat, wat is jouw verwachting voor de dag van morgen, Sander? Nou ja, ik zit me uh, nog even verder denkend af te vragen dat het dan... ...op het Tariërplein uit de Hoge Boom moeten komen, want die hebben heel hard gezegd... ...wij blijven totdat Mubarak vertrekt en morgen wordt zelfs uh, de dag van het vertrek gedoopt. Dus die moeten dan ook een elegante manier krijgen om met opgeheven hoofd van het plein uh, af te gaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat uh, afspelen. In elk geval heeft de premier uh, het, minister, het ministerie van Binnenlandse Zaken opgeroepen... ...om morgen vreedzaam protest uh, te staan. Dus, er worden weer miljoenen verwacht. Uh, vreedzaam. Het valt me wel op dat in de loop van de avond steeds meer uh, Mubarak aanhangers naar huis zijn gegaan. En dat het dus nu relatief rustig is. Je mag hopen uh, voor Egypte bovenal. dat, het dat blijft dat het, morgen. Uh, boodschap is voor morgen: dat het dan ook rustig blijft. Nou, ik maak uit dit gesprek op: in een volgend leven wil ik graag Egyptisch officier worden. Le lekker thee drinken en broodroosters maken en de macht hebben. Uh, Sander van Hoorn, bedankt. Jos Strenghold, bedankt. Allebei in Cairo en hier in Hilversum, Harmbordje Senior. Geen. Verdad es muy grande que yo, que yo no quisiera ni hablar, ni hablar, ni dormir, ni oír, ni querer, ni hablar, ni oír, ni querer. Sentirme encerrada sin miedo, sin miedo a la sangre, sin tiempo. Sin tiempo ni magia en el ruido, ruido de tu corazón. Y dentro de tu mismo miedo, y dentro de tu gran angustia, en el mismo ruido, el ruido de tu corazón.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 en e todo está louco si tan lobidi a rayos yo sé que sería para en dat was Angelique Ionatas en de tango de la locura. Uri Roos, onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Dagenlang hield hij vol dat er op alle niveaus contact was geweest... met de autoriteiten in Iran om de executie van Sarah Baghami te voorkomen. Maar eh, uit feiten blijkt iets anders. Dat contact is eh, niet zo eh, innig en nauw gezet geweest als leek. En dat wordt hem door de Tweede Kamer nu behoorlijk kwalijk genomen. Is het niet, Joost Vlenks in Den Haag? Ja, dat wordt hem eh, zeker eh, kwalijk eh, genomen. Maar ja, eerder deze week zei hij toch duidelijk na afloop van het eh, vragenuurtje op dinsdag dat er echt op inderdaad op alle contacten, eh, ni, eh, op alle niveaus contacten zijn geweest. Nou, vandaag in feite helaas, en daar blijkt uit dat hij zelf niet gebeld heeft. Dat. dat Rutte niet gebeld heeft en eventueel zou je nog het staatshoofd kunnen inzetten. Ja, dat is allemaal uh, niet gebeurd. En daarnaast heeft hij ook nog een, het, het bekende kerosine-incident in november... de kans laten liggen om met zijn Iraanse ambtgenoot uh, te spreken. Die was hier voor een VN-conferentie. Die vroeg wel, ja, ik land hier met een vliegtuig... dan heb ik kerosine nodig voor de terugweg. En dat is na overleg met de Amerikanen door Rosenthal geweigerd. En daarvan zegt de Kamer, ja, dat was veel te formeel Roomsche zonder paus. En het had gewoon niet gehoeven, want dat was een ideale gelegenheid. Om onder vier ogen met iemand te praten en de zaak uh, Bagrami onder de uh, aandacht te brengen. En ja. wat was het verweer van Oei Roosental tegen de kritiek? Nou ja, kort gezegd, hij zei: Je, je, je moet uh, als minister niet te vroeg in zo'n proces springen om contacten te zoeken. Kortom, je moet niet je te vroeg pieken. Vroeg, ja, je moet niet te vroeg pieken. Maar ja, toen was en, al opgehangen. Ja, kijk, het, het punt is, hij zegt... ik ben er eigenlijk uh, ingeluist, bedonderd door de Iraniërs. Want vorige week vrijdag, dus de dag voor de executie... had hij contact met de Iraanse ambassadeur. Die zei, ja, de rechtsgang is nog niet af, afgerond. Dus hij dacht nog tijd te hebben. Ja, en de dag daarna werd hij dus uh, ingehaald door de werkelijkheid. En dat heeft hem wel uh, geraakt. Hij heeft uiteindelijk, begreep ik, maar na lang wikken en wegen... gezegd dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt. Hè, en dat hij ervan zal leren voor de toekomst. Ja, het, het, het duurde even. Op zich was al heel snel duidelijk in het debat dat, dat de Kamer... Niet uit was op zijn scalp, maar wel inderdaad even sorry wilde horen. Het was op zich wel een, een, een bijzonder moment. Hij zat heel erg in zijn eigen verhaal en. Ja, op een paar moment begon hij te stotteren. En wij zagen ook dat een, een briefje aan hem werd gegeven. En ja, lezen en praten tegelijk is heel moeilijk. En nadat die stotterrecessie plaatste hij een komma en zei in één keer... maar ik zeg er wel bij dat niet alles goed is gegaan... en dat achteraf meer was nodig geweest. Hij legde ook meer emotie in zijn betoog. Nou, dat was het punt waarop de Kamer zei, zo is het goed. Ik heb nog even nagevraagd van wie kwam dat briefje Ja, stond erop. Mark Rutte, de ambtenaar. Ja, er wordt, er wordt heel erg geglimlacht door iedereen... maar niemand zegt van wie het briefje kwam en wat erop stond, maar ik heb zo het idee dat hij wel gecoacht werd. Gaat de zaak tenslotte Joost nog uh, consequenties krijgen... of uh, komt minister Roosenthal hier wel mee Nee, weg? hij is hiermee weggekomen. Het was wel duidelijk de oppositie... zoals ik zei, niet uit op zijn scalp, wel gewoon een kleine bloedneus. Het moest wel eventjes uh, goed worden vastgesteld in een debat... dat hij het niet goed had gedaan in de ogen van de oppositie. Maar daarmee is de zaak wel af. Ik dank je wel voor je verslag uit Den Haag, politiek redacteur... Joost Vullings. Ze staat aan de vooravond van het partijcongres van GroenLinks... aanstaande zaterdag in Utrecht. Ze staat trouwens ook op de cover van de Opzij deze maand... en van de Nieuwe Vriend Nederland deze week. En ze zat woensdag bij Moraal, Ridders van de EO... en van de week al bij Pauw en Witteman. En nu is ze hier bij ons <lacht> de gast, gast. Jolande Sap... de fractievoorzitter van GroenLinks. Goedenavond. Goedenavond. Dan mag ik beginnen te feliciteren... want volgens de pijning van Maurice de Hond van vandaag... Bent u de meest populaire groenlinksleider aller tijden... maar wel alleen onder de kiezers van CDA en VVD? Ja, dat is heel bizar. Dat is een uitkomst natuurlijk. Uh, <tiek> Ik ga er keihard voor vechten om het vertrouwen... onder de eigen GroenLinks-achterban uh, ook weer helemaal terug te gaan winnen. Ja, want dat viel niet mee volgens die peiling van Maurice de Hond... een 5,4 en volgens hem is dat een score die echt heel laag is. Ja, weet je, de, de eerste peiling... Uh, dit, ik moet dit allemaal nog maar net meemaken, natuurlijk. want ik zit Het is allemaal net... nieuw, hè? Ja. ja. Dus de de je eerste peiling van niet vertrouwen... Peilingen. Nee, was, uh, was een 7,5 onder de eigen achterban, twee weken geleden. Ik snap dat dat nu uh, daalt. Want ik snap ook dat we echt heel wat uit te leggen hebben. Want dit besluit, ja, dat was duidelijk... Uh, uit de gesprekken die we met de achterban gevoerd hebben. Ook uit de peilingen van uh, Moeiste Hond. Dat onze achterban uh, dit besluit niet uh, zomaar begrijpt. Dus dat moeten we echt gaan uitleggen, dat moeten we echt toelichten. En uh, nee, dan moeten we ook echt duidelijk uh, met elkaar uh, gaan vaststellen dat we onze idealen ja, buitenlandse betrokkenheid en daar ook echt passie. inzet van plegen. Ja, passie. Passief, dat we die delen. En dat je het dan soms ook oneens mag zijn over de precieze instrumenten die je daarvoor inzet. Ik ga straks even met u hebben over hoe u die discussie intern met de achterban voert. Maar goed, er zijn een aantal mensen boos en teleurgesteld. En we gaan even luisteren naar een fragment van iemand die vandaag haar lidmaatschap opzegde. Mijn naam is Anne Gouweloos. Ik ben fractievoorzitter van GroenLinks in Binnenmaas. Ik moet zeggen was fractievoorzitter, want vandaag heb ik mijn lidmaatschap opgezegd. Ik vind dat GroenLinks geen rekening meer houdt met de leden met een pacifistische overtuiging die destijds bij de oprichting van GroenLinks uit de PSP overkwamen. Wie stuurt er nu politieagenten naar een gebied... waarin drie maanden tijd al tachtig agenten zijn doodgeschoten? Ik ben er altijd van uitgegaan dat GroenLinks politieagenten... wilde opleiden in vredestijd. Dat past beter bij de uitgangspunten van GroenLinks... en dan heeft de missie ook een veel grotere kans van slagen. Ja, dat zei Anita Gauweloos tot, tot voor heel kort... fractievoorzitter van GroenLinks in Binnenmaas. Bij Dordrecht ligt dat. Uh, het is niet de enige die is opgestapt, hè? Nou, er zijn in totaal nu uh, wel wat opzeggingen binnen. Maar echt zeg maar, actieve kaderleden, dat is nog niet zoveel of fractievoorzitters. En uh, met, met haar hebben we ook veel contact gehad rondom de kwestie bij Moerdijk. Maar laat ik zeggen, ik snap uh, de heftige gevoelens heel goed. Ik heb zelf een verleden. Ik ben lid van GroenLinks sinds het begin. Maar geen PSP, hè? Daarvoor, geen pacifist. Daar, ik, ben, ik heb daarvoor altijd PSP gestemd. Wel, u komt uit die vleugel, zeg maar. Ja, ik kom maar. zeker. Uit die vleugel. En uh, ik ben ook bijzonder kritisch op uh, nou, missies die echt kunnen ontaarden in gevechtsmissies. Daar willen wij nooit aan bij. Dit gevoel geboren zijn: van je bent pacifist, uh, je doet niet mee aan NAVO-acties. Nou, pacifist zijn in die zin, en ik vind dat ook een hele belangrijke vleugel in PSP, de partij, dat je denkt socialistische partij bent. Dat uh, de oplossing in complexe, fragiele staten nooit kan komen van militair machtsvertoon. Dat je daar echt een inzet nodig hebt op meerdere terreinen. Je moet daar veiligheid gaan creëren, een overheid waar mensen in kunnen vertrouwen. En ja, dus goed bestuur creëren. En je moet ook echt investeren in de ontwikkeling van mensen zelf. Ja, en mijn overtuiging is met die missie... waar we vorige week ook hard voor gevocht hebben... om het op onze voorwaarden te krijgen... Dat is een pacifistische missie. Dat we missie. daar een klein verschil mee gaan maken. Nee, dat we daar... Het is een civiele missie. Die Geen echt gewicht is op de wederopbouw van de rechtsstaat daar in de bevolking. En waar die niet pacifistisch kan zijn... is dat als hè, de agenten en de trainers eh, die daar werken aangevallen worden... als er terroristische aanslagen op hen gepleegd zijn... dat ze dan in het uiterste, uiterste geval eh, zichzelf ja, uit verdediging zullen moeten beschermen. U komt vandaag weer van zo'n uh, sessie... hè een soort healing met uh, de achterban in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Wat, wat voor geluiden hoor je daar? Nou, het was een hele stevige sessie. Ook een hele Krit kritische sessie. Um, maar een gemengd beeld. Weet je, wat, wat je wel Hoe als liggen een... de verhoudingen ongeveer? Nou, dat, dat, dat kan ik niet zo inschatten. Kijk, ik denk als je kijkt naar de inhoud van het besluit... dat de meerderheid in de zaal echt tegenstander was. Uh, als je kijkt naar de waardering voor mijn optreden optredende debatten uh, uh, vorige week... de erkenning dat dit een besluit van de fractie moet zijn... en dat de fractie dat zorgvuldig genomen heeft... ja dan proef je wel dat er een, ja, dat er een, een lichte meerderheid... Hoe groot weet ik niet, dat kan ik niet precies inschatten. Maar een lichte meerderheid is die dat vindt. Die vindt dat we zorgvuldig gewogen hebben. Ze dus verwacht op zaterdag op dat congres genoeg steun te krijgen. Wie is ze? U verwacht dat, dat oh, het ik, Congres? Nou, ik zie me met heel veel geeft. vertrouwen in het uh, ja tegemoet in het Congres. Ik heb daar ook veel zin in. Kijk, want ik realiseerde me heel goed deze beslissing die we genomen hebben was voor ons ook een hele zware en een hele moeilijke. En ik realiseerde me heel goed met de hele fractie dat we dan ook bereid moeten zijn om voluit verantwoording af te leggen en om daar ook veel in te investeren. Nou, dat hebben we deze week gedaan met heel veel gesprekken, met persoonlijke contacten met mensen die uh, lidmaatschap wilden opzeggen. Dat gaan we zaterdag doen en dan gaan we ook na zaterdag niet meer stoppen. Wat is het hardste verwijt dat u vanavond kreeg? God, het hardste verwijt is natuurlijk toch altijd dat mensen zeggen: ja, doordat je deze missie steunt en door de manier waarop gaan de doden vallen dat is natuurlijk ook gewoon het belangrijkste, ja, moeilijkste punt... wat je altijd in je afweging mee moet nemen. Maar als je iets wil kunnen betekenen in een oorlogs- en conflictgebied... wat Afghanistan is, als je daar echt um, ja, een begin wil maken... met bescherming bieden aan de bevolking, met, met een rechtsstaat uitbouwen... Ja, dan, dan neem je risico's, maar dan heb je ook enige kans op succes. Hoe heeft u het voor elkaar gekregen dat men het u ja, persoonlijk... bijna niet kwalijk neemt, hè? al die moties van afkeuring die, die, die, die er komen... zaten die betreuren dan... Uh, de Koenloese opstelling van de fractie. Maar uh, ja, ze zeggen ook van... Uh, ja, we vinden dat wel een goede partijleider, Jolande Sap. Ik vind het een beetje schizofreen. Je bent heel boos over een besluit van de fractie... maar zegt tegelijkertijd, nou ja, we nemen het de fractie en de fractieleider... Niet nou ja, Het past wel heel erg bij GroenLinks en bij GroenLinksers. zij debatteren Wat, altijd heel... Nee, het is geen schizofrenie. Nee. Wat bij GroenLinksers past, is dat we heel scherp zijn op de inhoud. Ook altijd debatteren op de inhoud. Maar dat we elkaar respecteren als persoon. En dat vind ik niet schizofreen. Ik krijg het woord bijna niet uit mijn mond. Maar dat vind ik juist een hele krachtige eigenschap van GroenLinksers. Er komt een motie van afkeuring. Misschien geen motie van wantrouwen. Was u daar bang voor? Want dan wordt het natuurlijk politieker. Nee, daar ben ik niet bang voor geweest. En ik denk dat, uh, dat, dat mijn gevoel van vertrouwen ook voortkwam uit... Uh, nou ja, dat we in de fractie dit ook op een hele mooie en goede manier... met elkaar besloten hebben. Um, heel intensief gesprekken gehad hebben. Er is uh, niemand iets uh, nou ja, door de keel geduwd om het zomaar te zeggen. Maar we hebben echt met elkaar heel goed op de inhoud gewogen. En als je dan kan staan achter je besluit... als je er echt zelf in gelooft dat je daarmee ook het goede besluit neemt... als je respectvol bent naar anderen en ook bereid bent te luisteren zijn we ook voortdurend geweest, dan denk ik dat je dat op mensen kan overbrengen. U heeft respect voor hun pacifistische overtuigingen. Zij hebben respect voor dat u als fractieleider met de fractie... iets anders besluit. Dan heeft ja. iedereen respect voor elkaar. Maar het is ook niet alleen pacifistische overtuiging. Dat moet ik ook zeggen. Kijk, Er zijn gewoon mensen die op grond van alle informatie... tot een andere weging komen van de kans op succes. Nou, Dat kan. En kansen kans op succes uh, kun je zo goed mogelijk vooraf proberen te creëren... door voorwaarden te stellen aan de aard van de missie. Maar het zal in de praktijk moeten blijken. En garanties zijn er niet. Maar voor mij was het leidende uitgang dat wij Afghanistan en de Afghanen niet in de steek wilden laten. Ik heb de indruk, uh, ik wil geen zwartkijker zijn... maar als dit gedoe over Kunduz over is... dat er weer nieuw gedoe in de partijen over uw leiderschap uh, komt. We gaan even luisteren naar oud-senator Leo Platvoet... in één Vandaag vanavond. <laughs> ik zie het wel uh, als, een, uh, ja, als een besluit van de fractie... wat wel past in die ontwikkeling... Uh, richting D66, uh, richting salonveeg worden. Uh, analoog een beetje met, met de opvatting over sociaal-economische politiek. Ja, want u bent niet alleen voor die politietredingsmissie naar Koenders, maar, maar, maar ook voor versoepeling van het ontslagrecht en verkorting van de WW. U bent eigenlijk een soort D66-er, uh, zegt de oud-senator. <laughs> nou, dat is echt uh, absolute onzin. Um, nee, ik voel me ook. Uh... Uh, nou ja, verwant aan meerdere stromingen he, die, die dichter bij ons staan. Maar ik ben echt een GroenLinks'er. En dat straal ik ook in alles uit. Maar, maar komt er na Koen ook nog discussie over... bijvoorbeeld het sociaal-economisch beleid van GroenLinks? Nou, die discussie die, die hebben we al jarenlang gevoerd. En uh, ik heb daar zelf ook intensief aan meegewerkt en meegeschreven in het verkiezingsprogramma van 2006. En toen is het door het congres met grote meerderheid de nieuw ingeslagen koers gekozen. En dat is ook in 2010 bevestigd. Maar misschien nog even ook zeggen: kijk, met Salon Vee heeft dit echt helemaal niks te maken. En ik ben er ook echt uh, uh, van overtuigd. Maar dat denkt iemand als Leo Platford: ja. Jorland zou wil regeren. Maar dit besluit dat we nu Hansmaal. genomen hebben, dat was een eigen initiatief van de fractie, een eigen motie om in Afghanistan een rol te kunnen blijven vervullen. Vorig jaar nadat het kabinet was gevallen. Wij maakten ons zorgen namelijk dat Nederland de handen ervan af zou trekken. En het staat ook in een jarenlange traditie in de partij... dat wij waar dat kan op een goede manier verantwoordelijkheid nemen... in oorlogs- en conflictgebieden. De motie van de afkeuring te krijgt geen meerderheid zaterdag in Utrecht? Nou, ik vertrouw erop dat die geen meerderheid krijgt. Um, en ik vertrouw er ook op dat de fractie en de partij samen... flink gaan investeren in een mooie toekomst. Bedankt voor de komst, Jolanda Yeah. <music> Out here from Phil Spector, Do I Love You in the fashion from Phil Collins. It is the nature of sport generally and boxing in particular that you will have triumphs and you'll have reverses. Legends like Joe Lewis, as you know, people like uh, Mohammed Ali have also had a similar fate. But uh, he came back twice and won the title. Nou, om is kenbaar Nelson Mandela over zijn geliefde bokspoort. Want naast voormalig president van Zuid-Afrika... en trouwens de meest geliefde man, en meest vereerde man van dat land... is de inmiddels 92-jarige Mandela al zijn hele leven een fanatiek bokser. Wie, wie dat ontdekte? is sportjournalist Erik Brouwer... die ook het boek Schaduwboksen meteen overschreven. Hoe, hoe, hoe bent u erachter gekomen eigenlijk dat hij zo van boksen houdt? Nou, ik kreeg een tip van iemand uh, die, uh, die, die mij vroeg of ik wist dat Mandela een, uh, een bokser was, en een hele fanatieke bokser. En toen antwoordde ik dat ik dat niet wist. En uh, daarna kreeg ik de vraag of ik er een boekje van uh, over wilde maken. En toen zag ik het eerst niet zo zitten, omdat ik dacht dat het uh, nog dat hij niet zo'n fanatieke bokser was. Dus maar dat, dat was ik het gewoon deel. leuk vond. En het bleek eigenlijk meer te zijn dan een hobby. Het bleek echt een manier van leven vorm te zijn geweest. En toen ik dat ontdekte, dacht ik van nou, daar wil ik wel uh, een, een deel van mijn tijd aan besteden. Heeft een wankelige gezondheid, weten we allemaal sinds een paar weken uh, dat hij de laatste ziekenhuisopname overleefd heeft. Heeft het te maken met dat hij heel fit is, ondanks zijn leeftijd? Nou, ik weet niet of dit ermee te maken heeft, maar het is wel zo twee jaar geleden, toen hij negentig werd, toen, toen kwam hij veel vaker in de publiciteit. En dan zag je wel dat het nog steeds een imposante man was. Want dat vergeet je wel eens. Mohammed, of uh, Nelson Mandela was in zijn jonge jaren was echt een hele sterke, sterke imposante man om te zien. En hij was ook zwaargewicht bokser. Hij was, uh, hij was een ongelooflijk goede, goede atleet. En hij was ook. Uh, ja, hij heeft natuurlijk zijn hele leven lang heeft hij, uh, echt fanatiek getraind. Hij stond elke dag om half vijf op bijvoorbeeld. Hoe laat? Half vijf uh, standaard uh, stond hij op en dan begon hij met, uh, met zijn bokstraining eigenlijk. Uh, dat heeft hij eigenlijk uh, de, uh, bijna zijn hele leven volgehouden. Later is hij uh, dat wat gaan minderen, ongeveer rond zijn 75ste. Maar zelfs op Robbeiland uh, in de gevangenis uh, was hij gewoon aan het, uh, aan het schaduwboksen tegen een, een kale muur. Ook op Robbe Eiland. Ook op Robbe Eiland, ja. Hij uh, zegt zwaargewicht Was Hij was, was eigenlijk een goed bokser. Wat voor soort bokser. Hij, uh, hij, hij, hij heeft zelf altijd gezegd dat, het geen, dat hij geen goede bokser was. Maar Mandela sprak altijd op zo'n manier over zichzelf. Hij was wel een goede bokser. Hij was een hele goede bokser zelfs. En volgens vrienden van vroeger uh, had hij zelfs prof kunnen worden en willen worden. Maar hij was geen, uh, geen spectaculaire bokser. Hij was een puntenbokser. Hij was een technische bokser. Hij zekerde om je tegenstander. Hij... hij, hij, hij Proefde je aan je, je kracht? Defensieve eh, strategie. Defensieve strategie. En als, uh, als mensen ongeduldig werden, dan sloeg hij toe. En dan, uh, dan sprokken hij wat puntjes bij elkaar. En dan won hij meestal de wedstrijd. En dat vond hij ook een mooie, uh, mooie strategie. Nou, schetste hoe hij in zijn cel schaduwbokste. Heeft hij ook wedstrijden gespeeld? Hij bokste ook. Uh, wedstrijden in een, in een sociaal centrum. Bantu Social Center. Het, uh, uh, alleen... Ja, dat was, dat was natuurlijk alleen maar tegen, tegen zwarte, uh, zwarte boksers, want je mocht niet tegen... Blanken. Tegen Blank, Afrikanen boksen, was natuurlijk uit een boze. Uh, dus zwarte boksers, en hij bokste in een bokschool met, uh, met echt de top van Zuid-Afrika. Uh, uh, de beste boksers van Zuid-Afrika, de zwarte boksers waren, uh, waren ook chauffeur voor Winnie Mandela bijvoorbeeld. Het was echt een familie en... Uh, uh, hij bokste dus wel uh, met deze mensen. Ja. Um, je zei het al, als bokser keek hij goed de kat uit de bomen. Is, is er een vergelijking mogelijk tussen de bokser Mandela en de politicus Mandela? Want die pakt het ook allemaal heel voorzichtig aan. Ja, hij, hij heeft zelf in zijn autobiografie gezegd, uh, uh, of in zijn autobiografie... dat hij die vergelijking uh, niet wil maken. Maar tegelijkertijd doet hij dat natuurlijk wel. En uh, de, de, het, het is natuurlijk wel uh, een beetje te vergelijken. Mandela uh, heeft uh, misschien wel van het boksen geleerd... dat je je tegenstander niet moet vernederen. Dus dat deed hij ook niet. Mohammed Ali is zijn grote held, uh, deed dat wel. Er zijn veel boksers. Er zijn veel vloeken. Het hoort bij het boksen. Alleen hij heeft dat nooit gedaan. En hij heeft dat, uh, dat deed hij als politicus natuurlijk ook niet. Hij wilde gewoon. Uh, uh, hij dacht, ik, vroeg of laat kom ik ze weer tegen. Dus ik moet uh, mensen niet boos maken. En dat deed hij met het boksen ook niet. Hij liep mensen in hun waarde. En hij, uh, hij, hij, was, heel, hij was een ongelooflijk sportieve bokser. Uh, hij is ook echt opgeleid. En waarom op was Mohammed Brits... Ali die heel anders was dan toch? een grote held? Ja, Mohammed Ali die leeft in een andere, andere tijd en, en uh, in Amerika was de vrijheidsstrijd uh, uh, nog harder dan in Amerika, in ieder geval met taal Mandela heeft gewoon op een gegeven moment gezien, ingezien dat hij leeft in een politiestaat. en je kon het niet winnen met geweld en toen heeft hij op een strategische manier het geweld Afgezworen. Uh, Ali geloofde in, die, in de jaren 60. Geloofde hij net als de Black Panthers in Amerika? Geloofde die uh, uh, wel in geweld? Hij geloofde zelfs dat de enige oplossing was om, uh, om vrij te kunnen zijn. En... Fixed taking in de ghettos. Ja, ja Kenden ja. ze elkaar ook, Mohammed met Ali en Nelson Mandela? Ja, ze kenden elkaar. Uh, uh, Mandela heeft in de gevangenis heeft nooit een, uh, een, een tv gehad, ook geen radio. Maar nie, gevangenen, uh, jonge gevangenen die in de jaren 60 uh, op Robbeiland kwamen, die vertelden hem over die. Die nieuwe held, dat was Mohammed Ali. En later zijn ze goede vrienden geworden. Dus, uh, uh, uh, hij, hij, was, hij had hem nog nooit gezien, maar hij werd wel fan, groot fan van Ali. Ook, uh, hij waardeerde hem ook enorm door zijn brutaliteit. Ondanks uh, de inzet van Nelson Mandela, het is niet uh, volksport nummer één geworden. Hè? Dat blijft voetbal en rugby. Ja, vooral uh, met rugby heeft hij eigenlijk uh, willen bereiken... wat, uh, wat hij eigenlijk met, met boksen had willen doen. Dus uh, het Zuid-Afrika verenigen door middel van sport... Maar daarvoor was het bokser te klein en de waarde, ja, was het niveau niet hoog genoeg. Erik Brouwer over zijn boek Schaduwboksen. Nelson Mandela Fight. Wanneer komt het uit? Uh, het is al uit. Het is in een kleine oplage. Uh, en uh, ja, het is te verkrijgen in uh, de boekhandel van mijn vader en op mijn website. Ja. De boekhandel van je vader? Ja. Oké, okay. uh, ja, <laughs> dank je. Dat, dat, dat klinkt wat lullig. Er komt later uh, waarschijnlijk een bij, een bij een goede uitgeverij, een ja, grote uitgeverij, een, een extra een dikke versie. Van Schaduwboxen, ja. van Erik hey, na, Dank voor je komst en ja. voor de toelichting. En wat we allemaal dankzij jou over Nelson Mandela weten inmiddels. Dit was het oog op deze donderdagmorgen zit hier Thijs van der Brink. Dan is ook het uh, interview met de minister-president... na zijn wekelijkse persconferentie. Straks op radio in de NCRV met Casa Luna. En daar in een gesprek met Marcel Seim. Hij is regisseur van de nieuwe Nederlandse opera Legende. De ontsporing van... Meneer Prikbeen. En uh, hij houdt van uh, ongeveer alle muziek. Van Verdi tot Rhythm and Blues. En van Slauerhoff tot Johnny Jordaan. Dus uh, blijf nog even luisteren naar Middernacht op Radio 1. Ik wens u een uh, goede nacht. Jeetje om half vijf op echt. Dat is een hele leven, Nelson Mandela. Even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 Een eerbetoon aan de Russische componist Tchaikovsky.